De vakbonden de Unie en FNV-bondgenoten zeggen dat zich een koper heeft gemeld voor de DSB-bank. De bonden hebben de informatie van een bron binnen DSB. Volgens de Unie is een serieuze Europese instelling geïnteresseerd in de overname van de bank. De gegadigde zou zich gisteravond hebben gemeld. De bewindvoerders zouden de kandidaat koper maar tot vanmiddag 12 uur de tijd willen geven om een bod uit te brengen. De Unie noemt dat een belachelijk korte termijn. De kandidaat zou meer tijd hebben gevraagd om de boeken door te nemen en om een bot uit te kunnen brengen. Volgens de bonden lijkt het erop dat de bewindvoerders alleen maar toewerken naar een faillissement en dat ze geen oog hebben voor het belang van de werknemers. Het is nog niet duidelijk wie de vier Nederlanders zijn die vandaag in China zijn omgekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon. Er zijn berichten dat het om twee Nederlandse stellen gaat, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen. Ook hun leeftijd en woonplaats zijn niet bekend. In het mandje van de ballon zaten zeven mensen, vijf Nederlanders en twee Chinese bestuurders. Volgens een Nederlander te plaatsen vatte de mand bij de landing vlam. Eén Nederlander en de twee Chinezen konden wegkomen... maar de vier andere Nederlanders schoten met de onbestuurbare ballon opnieuw omhoog. Het aantal 50-plussers met een baan is in 12 jaar verdubbeld. In 1996 werkten er 50 plussers Vorig jaar waren het er 1,8 miljoen. De stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan vrouwen... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Strafadvocaat Arthur van der Biesen wordt sinds kort zwaar beveiligd. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wordt hij bedreigd. Van der Biese heeft een kantoor in Den Bosch. Hij is advocaat in een aantal drugs- en liquidatiezaken. Het is niet bekend uit welke hoek de bedreigingen komen. Het weer, veel zon en een graad of 10. Komende nacht opnieuw lichte vorst, morgen zonnig en elf graden. Dit was het M.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 For the day from your Je suis désolé. lo siento, ik ben tromfec, sono spiacente, me.